De politie gaat er vanuit dat afpersing het motief was voor het plaatsen van de bom. Het weer in de ochtend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. Smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is de verkeersinformatie. De A15 Rotterdam richting Europoort is dicht tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloes door een ongeluk. Er geldt een omleiding. Verkeer richting Europoort volgt Den Haag en Hoek van Holland... over de A16, de A20 en de A4. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker you mm -hmm. Ja, en welkom uh, terug bij De Nacht op 1. We hebben net uh, een, woelige, een woelige discussie achter de rug over hoe we uh, om uh, um moeten gaan met de kinderen in de zomervakanties. En het grote hoeveelheid vakanties en de problemen waar ouders voor worden, uh, worden gesteld. Uh, ik merk dat op Twitter de discussie nog even druk doorgaat. Uh, dus, uh, even kijken, Jan Willemeijers, die in het begin aan het twitteren was. Lieve bloedwijn. En die zijn nog lang niet klaar volgens mij. Nou, ik, uh, ik zal dat nog even volgen. Maar wij gaan in de nacht op lekker verder met, uh, met het draaien van muziek. En het uh, uh, is lekker om bij te slaap te vallen. Of misschien uh, word je straks wel wakker. Moet je wel heel vroeg eruit om naar je werk toe te gaan. Nou, dan, uh, dan wens ik u daar een uh, goede dag mee. En dan help ik u met een lekkere plaat als Move On Up van Curtis Mayfield. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be -for say, but you can pass the test. Zo, dat was even John Hyatt. En uh, die kennen we misschien allemaal van a Little Faith in Me 1989. En hij is weer helemaal terug. Hij heeft ook een nieuw album uit. En uh, deze single All The Way Under, die staat erop. Daarvoor draaiden wij uh, City to City met The Rode Head En ja, goed daarvoor, uh, de plaat waar we mee begonnen. Moving Up van Curtis Mayfield. En ik zit nog na te trillen van de, de percussie in die plaat. Jongen, wat een heerlijk nummer. Uh, wij gaan verder met Allison van Linda Ronstadt. About the way you Got a husband now Or well, Did he leave your pretty fingers lying in the wedding cake? You used to hold him right in your hand But he took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking stand to see There's something about Zo, dat was uh, onder andere uh, Rita Franklin die daar even haar uh, keel open zette. Ze deed het samen met George Benson met de plaat Love All the Hurdaway. Love All the Hurdaway. Zo, so, dat was even struikelen. Love All the Hurdaway uit 1981. Daarvoor draaiden wij een nieuw song featuring Francesca Badestelli. Badestelli moet daar staan. En um, dat is uh, The Way You Smile. En daarvoor is dus Linda Ronstadt met Allison. Wij gaan verder met Bruce Hornsby en The Range. Say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 Het is niet ver naar het paradijs, tenminste niet voor mij. Als de wind goed staat, kun je zo wegzeilen en rust vinden. Dat is uh, een vertaling van uh, het mooie liedje Sailing van Christopher Cross... dat we net draaiden. Uh, Mooi plaat uit 1981. En uh, daarvoor draaiden wij um, een iets recentere plaat, 2011. Dus het ziet nog niet zo lang uit. Apple Trees and Buzzing Bees van Charlie D. En wij gaan verder met... Uh, met Mike, uh, nee, sorry, met Bibi en En uh, I'll Take You There... We'll Say the same. Was het was even een fijne, fijne plaat van midden in de nacht. The Sound of Sunshine uh, was dat. Een uh, plaat waar je gewoon helemaal vrolijk even van wordt. Hij was van Michael Franti en Spearhead. En um, daarvoor draaiden wij Spendo Ballet met True. Nou, dat is natuurlijk een monument van een plaat. Hij is nummer 1 geweest in 21 landen. Dat is niet mis. En uh, een mooi verhaal, dat vertelde Gary Kemp... Uh, een lid van de band, Spendo Ballet. Ze waren halverwege de opnames van het nummer... en ze waren aan het luisteren tot wat ze op dat moment allemaal hadden opgenomen. En ze zaten te luisteren in studio. Vanaf dat moment begon iedereen in de studio spontaan het nummer mee te zingen. Alsof ze het, uh, nou ja, alsof, alsof het al jaren kenden. Nou, dat was het moment dat ze wisten dat ze iets heel erg bijzonders hadden gemaakt. En wij gaan verder met andere mooie muziek. The heart decides, baby. I see a future, and it's tied to mine. I look in your eyes and see you searching for a sign, but you'll never find until you let go. Don't be so scared of what you. So